Had. ...de man is aangehouden. Het weer, volop zon, maximaal 20 graden. Morgen opnieuw zonnag bij een graad of 15. Daarna meer bewolking. Dit was het... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met nu. Zondag in Kennemerland.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 You give the New Radicals. Aan de telefoon Jaap Koper hij staat nog steeds bij de Formidov finale races op circuit Zandvoort. Goedemiddag, Jaap. Ja, uh, goeiedag. Uh, nou, we zijn op uh, dit moment bezig met uh, de GT4, de hoofdrace. Uh, die wedstrijd die inmiddels uh, aangevoerd wordt uh, door Jeroen Bleek, maar uh, het. Uh,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 Uh, die uh, Langeveld die komt uh, uit voor het team van Dylan Koster. Het is dus een team. Raceteam. Dus het zal wel erg uh, prettig uh, vertoeven zijn uh, nu bij het uh, team van Dylan Koster. Kijken we nog even naar uh, de, deze wedstrijd hoe het uh, is uh, met kampioenschap. Uh, Christian Frankenhoud en Ferdinand Kool waren de achtervolgers. Ten opzichte van uh, Phil Bastiaans en uh, Matthijs Harkerma. Uh, Bastiaans is uh, de leider in het uh, kampioenschap. Voor eh, Frankenhout en daarachter zit eh, dan Duncan Huisman. Nou, eh, op dit moment eh, rijdt Bastiaans op de tweede plaats, Huisman op nummer 3 en Frankenhout op nummer 4. Eh, als het eh, blijft zoals het is, dan eh, wordt eh, Bastiaans nu kampioen. Maar eh, dan moet het eh, nog wel eh, eventjes eh, deze wedstrijd uitgereden eh, worden. En er kan natuurlijk van alles eh, gebeuren. Er eh, zijn eh, van deze 50 minuten nu precies eh, de helft eh, om.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 Samford uh, werpt zijn vruchten af. Ik ja. zie net twee meiden voorbij lopen waggelend over de straat. Denk, uh, nou, op, um, die hadden wel een pilsje op volgens ja, mij. Nou, één... Gingenia hoorde je met Sunshine. Zaterdag 23 oktober is er een uh, ja, Halloween grisselfeest, dus hou je wel een beetje van een beetje spanning. Dus uh, dat is in het theater De Krocht. Dat is uh, Grote Krocht 41. De toeren kost 10 euro en de avond is 8 uur.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 Ja, We Robbie Williams, hij, is uit, hij, is, uh, hij heeft een nieuw album uit met, met al zijn greatest hits en natuurlijk staat deze er ook op. En daarvoor de je Bruno Mars met Just The Way You Are, de nummer 1 in Amerika en de kans is groot dat hij in Nederland nu ook op nummer 1 komt. Aan de lijn hebben wij Luc Krom en hij gaat meedoen met stoelendans dans in Fame. Sorry, wacht even. Gaat het? Gaat het lukken? Het is wel heel erg... Uh... Ja, het is echt heel erg. Het is uh, Fame. Het is binnen, ze hebben een aantal stoelen neergezet. Voor de ook Alleen zijn er meer stoelen dan, uh, dan deelnemers. <lacht> dus uh, ze staan op de stoelen, ze staan daarnaast, ze staan overal. <lacht> Het is echt uh, gigantische gero. Het <lacht> is dus, dus heel leuk. Maar uh, ja, dus uh, ja... Oh, ik moet ook weer even... <lacht> ik moet meedoen. Je moet even meedoen, vind ik ook. Sorry? Ik vind dat je even moet meedoen. Ja, ik, ik doe mee, maar dan hoor ik, ik jullie helemaal niet meer horen. Maakt niet uit, wij horen jou wel. Probeer een beetje verslag te doen terwijl je, terwijl je de stoelendans aan het doen bent. Je het afgekomen waarschijnlijk al de muziek, heel hard. Ja. Oké, okay, daar gaat ie. Je horen of niet? Ja, ik, we kunnen het horen. Ja, ik, kunnen het is echt gigantische... Ja, gigantische vijfde hier, inmiddels zijn dus twee, drie groepen. Waaronder onze groep van Café 4. Het is uh, versmolten met een andere groep. We zijn nu met 40 gelijk tegelijk hier in, in feest. Het is uh, echt, uh, ja, het is zo. Dat het uh, dag gaat, gaat er bijna af. Je, je, je merkt dat het een uh, beetje de, de alcohol erin gaat zitten. <laughs> in een uitgelaten stemming Iedereen leeft zich uit, niet naar zich schrik. Het is okay. gewoon geen wankel, helemaal niks. Gewoon, okay. Puur gezellig.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 Zenders op E-Radio. Je blijft op de hoogte! Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot 5 uur.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 wegzet, maar ook gewoon... Uh, fysiek gaan we er uh, goed in. En dat is dan, uh, resulteert gewoon in een, in een overwinning. Ik ben het helemaal eens, want als je gewoon ziet dat normaal hebben daar altijd moeite met keiharde tackles op, op de spelers, maar als je vandaag ach, niet alleen jij, maar heel veel andere teamgenoten van je, gingen nou voorop in de strijd voor, en gingen voortdurend voor voor body checken. Ja, nou, het is goed dat het hele team dat gaat, gaat doen, en um,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 Uh, ga je voorop in de strijd. Het uh, laatste kwartier ja, was ook jammer dat, er uh, dat wij met tien man kwamen te staan, waardoor je, waardoor je het nog zwaarder krijgt qua loopvermogen onder andere. En ja, toen uh, gingen we ietsje achteruit lopen. Maar uh, ja, gelukkig uh, uiteindelijk toen nog gewonnen. Ja, uh, Rob, als je ziet gewoon, uh, ja, je bent heer en meester in deze wedstrijd eigenlijk. De eerste helft uh, was superieur, was noemen dan.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 om twee uur, natuurlijk bij u op uw radio, er in de So...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 Ik hou de jaren niet meer tegen. Ik tel de vogels in mijn hand. Ik streel de wind en drink de regen als hij valt. Omdat de waarheid nooit verandert. Omdat het licht niet. blijven doen de 3e's en geloven in het leven. Einde van het programma, zondag in Kennemerland. We zijn uh, ja, we zijn zo goed als klaar eigenlijk. Ik hoop ja. dat u uh, ja, heeft genoten, veel informatie heeft gekregen en dat u er wat mee kunt. Ik wil uh, een aantal mensen bedanken natuurlijk. In ieder geval Aldo, dankjewel. Voor nou, uh, het mee presenteren. Lena, dankjewel ook. En natuurlijk de, de verslaggever Cherk de Blauw. Hij was bij uh, Bloemendaal RK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 it you know, don't go bad it just it just gets better Zie Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Dit is Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. In Hongarije bouwen reddingswerkers en vrijwilligers een nieuwe dam. om een tweede doorbraak van een reservoir met giftig slip tegen te houden. Maandag overspoelde een enorme stroom vervuild slip meerdere Hongaarse dorpen. De oude dam is door de regen verder verzwakt, waardoor een tweede breuk onvermijdelijk is, zegt de regering. Die rekent erop dat de nieuwe 620 meter lange dam binnen enkele dagen af is. Een dorp in de buurt werd gisteren uit voorzorg geëvacueerd. Bewoners van een nabijgelegen stad is gevraagd om zich klaar te maken voor een mogelijke evacuatie. Een meisje van negen uit Roosendaal heeft gistermiddag de ontvoering van haar nichtje voorkomen. De twee meisjes waren een hondje aan het uitlaten toen de jongste van zes jaar oud bij de arm werd gepakt door een man. Toen de ontvoerder met haar wegliep begon ze te gillen. Haar nichtje zette de achtervolging in en na zo'n 150 meter liet de man los. De ingeschakelde politie verhoorde de meisjes en begon een uitgebreide zoektocht. Na enkele uren werd de vermoedelijke dader aangehouden. Het is een 25-jarige man uit Halsteren. In het Rotterdamse havengebied is vannacht een groep straatracers bekeurd. Zo'n 80 auto's verzamelden zich gisteravond laat op een carpoolplaats. Vandaaruit vertrokken ze naar het havengebied om wedstrijden te rijden. De Zeehavenpolitie betrapte 14 bestuurders op heteldaad. Ze hebben een proces verbaal gekregen. In het Rotterdamse havengebied worden wel vaker illegale straatracers gehouden. De politie treedt daar streng tegen op. rabo Oscar Freire is winnaar geworden van de Wieder-klassieker Parijs Tour. De Spanjaard was na 233 kilometer de snelste in de massasprint voor de Italiaan Forlan en de Belg Steegmans. Frère won aan het begin van het seizoen ook al de klassieker Milan van Remo. Het weer vanavond.